Fragment 3 uit 7 stemmen spreken De levende tempel Er is slechts één inwijdingstempel, slechts één mysterietempel, slechts één heiligdom van bevrijding. Het is het heiligdom dat kan worden opgetrokken van en met levende bouwstenen. Het is een tempelbouw waarbij ieder zijn steen heeft bij te dragen tot een goed, in ineensluitend geheel dit is het grote heilswonder waarvoor allen die daarvoor rijp geworden zijn geplaatst worden we staan midden in de periode waarin de levende tempel gevormd wordt en zich bewijzen zal eerst voor uw verbaasde blik maar al spoedig zal uw verbazing gaan wijken voor volkomen begrip want Immers, het kan toch niet anders, omdat het de absolute waarheid is. Deze levende tempelbouw van bijzondere aard is de vervulling van een heilige wet. En in onze duistere landen zal een licht ontstoken zijn dat van verre zal worden gezien. Het zal de zoekers wenken en de eenzamen vertroosten... Het zal de vermoeide oprichten. Het zal allen voegen in de nieuwe schakel van de gnostieke broederschapsketen.